Uh, ...voor het museum doen, we behalve uh, gastvrouw en medewerkers mm. En uh, ja, soms zit ik er twee, drie keer in de week, soms. Maar okay. niet altijd. Okay. En je bent heel vrij, hè? Ik bedoel, ik moet niks. Als ik het niet doe, doe ik het niet. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Ik uh, zag tegenover me dat Gert nog een vraag had. Ja, die zal al gedeeldig beantwoord, geloof ik. Mm. Maar wat doe je precies als vrijwilliger in het Antwoord Museum...